Goedemiddag. Conflict met Iran loopt verder op. Boutersen maakt Surinaamse feestdag van koep. En Kees Corvinus stapt op als voorzitter van de Vara. Vandaag flinke zonnige periode. Met weinig wind en maximaal rond 8 graden lijkt het voorjaar. Vanavond en vannacht nevel en mist. En het gaat op de meeste plaatsen licht vriezen. Morgen begint de dag dan grijs en nevelig. Maar smiddags is er opnieuw zon. Vanaf donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Het conflict tussen Nederland en Iran loopt steeds verder op. Het laatste nieuws. Iran beschuldigt Nederland van het steunen van terroristische organisaties. Thomas Erbrink, onze correspondent in Iran. Thomas, welke terroristische organisatie zou Nederland steunen volgens Iran?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 Voorlopig wil minister Roosentaal nog niet ingaan op, uh, op deze beschuldiging, is, uh, is intussen bekend. Nou, dat, dat is wellicht een, een, een, een zeer verstandige zet. Omdat, ja. uh, omdat ja, ja, alles, alles wat je die aan is geeft, dat voelt ze eigenlijk alleen maar in, uh, in het maken van, uh, van nog meer uitspraken tegen Nederland. Ja, ja Roosentaal heeft gezegd: het is voor hun rekening. Uh, ik heb over deze zaak het mijne gezegd. Zo, uh, zo laat hij weten. Dus. Ja, laten we hopen dat hiermee de negatieve cirkel of de vicieuze cirkel. Uh, Voorbij is. Dankjewel. Thomas Erbrink. De Liberiaanse ex-president Charles Taylor dan, die rebellengroepen zou hebben gesteund in ruil voor bloeddiamanten. Aanklagers en verdediging in het proces beginnen vandaag met slotpleidooien. Tenminste, dat was de bedoeling. Advocaat Courtney Griffiths is boos weggelopen uit de rechtszaal. Thijs Bouwknecht van de Wereldomroep volgt het proces tegen Charles Taylor. Um, Thij is boos weggelopen. Waarom eigenlijk? Um... Eigenlijk uh, gaat het om een belangrijk document... wat uh, de hele zaak van de verdediging had moeten samenvatten. Dat heeft hij maandag ingeleverd en dat vonden de rechters te laat. En zij ze zeiden vanochtend uh, dat hij het document niet meer mocht indienen... en dat hij eigenlijk zijn slotpleidooi daar niet meer mee mag houden. En uh, dat leidde tot een verhit debat tussen de rechters en uh, Courtney Griffiths. En hij zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan uh, de rechtszaal te verlaten. Ja, en, en nu? Uh, kunnen die, die pleidooien wel doorgaan? Uh, de aanklagers in ieder geval wel. De rechters uh, zijn het een beetje zat dat die zaak zo lang duurt. Hij duurt al drie jaar. Dus die hebben gezegd tegen de aanklagers van... oké, okay, vandaag mogen jullie, uh, jullie pleidooi houden. En uh, dan wachten we nog even af wat de beroepskamer gaat zeggen... over Griffiths zijn klacht. En uh, over hoe het verder moet gaan met het pleidooi van de verdediging. En die pleidooi van de, van, uh, de, de aanklagers, zijn die al achter de rug? Nee, die zijn op dit moment uh, in volle gang... Uh, de Amerikaanse aanklager, Brenda Hollis, uh, houdt vol dat Charles Taylor schuldig is aan uh, alle elfde aanklachten wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En zij vat uh, eigenlijk het hele proces samen waarin zij 94 uh, getuigen hebben opgeroepen in de afgelopen drie jaar. En uh, nou ja, je kunt je voorstellen dat het uh, nogal verschrikkelijke verhalen zijn... Van getuigen die hebben verteld dat hun armen zijn afgehakt, hun benen zijn afgehakt, Hun kinderen zijn verkracht. Uh, hun kinderen uh, hebben moeten vechten voor een rebellenbeweging in Sierra Leone. Dus de klachten zijn uh, niet klein. En dan uh, moeten we, uh, ja, op het weerwoord, moeten we wachten wat, uh, wat, er, wat er besloten wordt. Ja, ja precies. Uh, da, Courtney Griffiths heeft gezegd dat hij uh, de zaak nu uh, bij de beroepskamer in Freetown. Hangen heeft gemaakt. En die gaan nu een beslissing maken of het document alsnog ingevoerd mag worden en of hij dus uh, zijn pleidooi mag houden. En uh, waarschijnlijk is dat uh, in de eerste komende twee weken. De dus uh, duurt daag... er even over. Ja. ja ja het kan nog 14 dagen duren voordat dit weer een, uh, een vervolg krijgt, uh, begrijp ik. Het kan absoluut even, even duren. En aan de andere kant kunnen de rechters ook nog uh, een klacht indienen tegen Courtney Griffiths, wegens midden 18 van het Hof. Um, het is natuurlijk niet uh, gebruikelijk dat een advocaat zomaar weglaat. Uh, Charles Taylor zit er op dit moment nog in zijn eentje zonder advocaat. Uh, en ja, als je toch een fair trial, een eerlijk proces wil garanderen, uh, zou je toch zeggen dat hij een advocaat nodig heeft op dit moment. En, en hoe groot is de kans daarop uh, dat hij dat beschuldigd wordt van minachting? De kans is groot. Uh, maar dat zou er kunnen le leiden dat het na het proces hij uh, een boete zou moeten betalen. Voor de inhoud van de zaak heeft het niet heel erg veel uh, van betekenis. Okay. Thijs Bouwknecht van de Wereldomroep, dank je Surinaamse president Boutersen maakt een nationale feestdag... van de dag waarop hij een staatsgreep pleegde, 25 februari. Dan wordt de militaire coup van 1980 herdacht. Boutersen pleegde de staatsgreep met 15 andere sergeanten. In aanloop naar de herdenking van de machtswisseling wordt het revolutiemonument opgeknapt en er komt een tentoonstelling. In de speciale herdenkingscommissie zitten twee vertrouwelingen van Boutersen die tijdens de staatsgreep gevangen zaten en toen door de koeplegers werden bevrijd. Kees Corvinus stopt per direct als voorzitter van omroepvereniging VARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is als er in de komende tijd gepraat wordt over een fusie tussen de VARA en BNN. Bij zijn aantreden in 2009 had Corvinus naar eigen zeggen niet aanzien komen dat er zo snel zulke ingrijpende veranderingen zouden komen. Corvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op en overweegt nu een terugkeer in de advocatuur. En de Vara gaat op zoek naar een tijdelijke voorzitter die de omroep de komende maanden kan leiden. Vara was verder niet bereid om een toelichting te geven. De Egyptische president Mubarak heeft een werkgroep benoemd die voorstellen moet doen voor veranderingen in de grondwet. Dat heeft vice-president Suleiman op de Egyptische staatstelevisie bekendgemaakt. De veranderingen in de grondwet hebben vooral betrekking op de rol van de president. En ook komt er een werkgroep die de invoering van andere hervormingen in goede banen moet leiden. Wie er in die werkgroepen plaatsnemen, dat heeft Suleiman er niet bij gezegd. Met instelling van de werkgroepen probeert de regering de oppositie wind uit de zeilen te nemen. Demonstranten op het Tagrierplein eisen nog steeds het onmiddellijke vertrek van Mubarak. Maar die wil aanblijven tot er een nieuwe president is gekozen bij de verkiezingen die zijn in september. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Even kijken hoeveel schulden je hebt uitstaan. Vanaf eind dit jaar kan dat via internet bij het bureau kredietregistratie. Op dit moment is het nog vrij omslachtig om aan al die informatie te komen. Peter van den Bos is directeur bij het BKR, dat bekende en soms beruchte bureau uit uh, Tiel. Meneer van den Bos, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, u zegt er is veel behoefte aan zo'n schuldenoverzicht. Waarom eigenlijk? Nou, wat we zien op dit moment is het al zo dat uh, 150.000 consumenten... die willen graag inzage hebben in uh, wat er bij ons geregistreerd staat... Um, de wijze waarop dat gebeurt is vrij omslachtig. Je moet aan een bankkantoor, uh, daar moet je een aanvraag indienen. Uh, en wij vinden eigenlijk dat het uh, zaak is dat het heel transparant is. En dat de consument uh, zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk kan zien wat er bij ons geregistreerd staat. Ja, het uh, verbaast mij in die zin dat uh, je zou zeggen: mensen weten toch wel wat ze aan schulden hebben. Nou, um, uh, mensen weten niet altijd precies wat er nou geregistreerd staat. Uh, mensen worden soms uh, geconfronteerd met het feit dat een bank zegt van... goh, u heeft bij ons een krediet aangevraagd, maar het blijkt dat er nog iets open staat, want dat staat bij BKR geregistreerd. Uh, en uh, wij vinden eigenlijk dat dat, uh, dat, dat heel snel uh, transparant moet zijn. Daar heeft de consument recht op. Ja. En, en nu zegt u, is dat ingewikkeld om aan die informatie te komen? Ja, het is omslachtig. Ja. Want je moet, je moet papieren, een hele papierberg door of zo? Ja, je moet eigenlijk bewijzen uh, bij het bankkantoor met je legitimatiebewijs uh, dat jij wel degene bent uh, wie je bent. Uh, vervolgens checkt de bank dat en dan weten we zeker dat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. Ja. Dan gaat u uh, dat via internet, wilt u dat transparant gaan maken? Ja. Um, dan, ja dan voel ik alweer aankomen dat dat fraudegevoelig gevoelig is en dat iemand anders ja. uh, mijn gegevens kan gaan uh, ja. bekijken. Ja, we zouden dat eigenlijk heel snel kunnen oplossen, want we hebben in Nederland Digi-ID. En daarmee kan iedereen eigenlijk inloggen. We hebben het onlangs ook gezien met dat pensioenoverzicht. En uh, ja, dat is dan allemaal heel veilig. Alleen het probleem is dat um, uh, de centrale overheid wel ook wil ook graag dat wij van Digi-ID gebruik maken. Maar we hebben een college die kijkt toe op de privacy en die zegt... ...BKR is een particuliere organisatie, geen overheidsorganisatie en die mag dat niet gebruiken. Ja. Dus zijn we naastig op zoek om andere mogelijkheden ervoor te gaan gebruiken. En, en heeft u al zaken op het oog dan? Ja, wij zijn met de banken in gesprek. Want bij de banken, veel klanten doen natuurlijk aan internetbankieren. En als wij nou die mogelijkheid achter het internetbankieren zetten, dan kunnen we ook zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. Want dan moet je met een speciale uh, pinapparaatje moet je, moet je inloggen en dan weet je zeker dat je uh, de juiste persoon hebt. Ja. Exact. Ja. En voor de mensen die daar geen gebruik van maken, hebben wij nu in voorbereiding dat het zo is dat je bij wijze van spreken nog maar één keer bijvoorbeeld bij een bankkantoor hoeft te legitimeren. En dan kan je bij wijze van spreken ook uh, zeg maar, bijvoorbeeld een tangcode krijgen op je mobiele telefoon waarmee je dan ook kan inloggen. En daarmee trachten we in ieder geval te zorgen dat het niet zo is dat de informatie in verkeerde handen valt. Want dat is natuurlijk erg van belang. U gaat het uittesten en als het allemaal mee zit, dan wordt het eind van dit jaar ingevoerd. Zo was het, hè? Ja, exact. Okay. Ja. Meneer Van den Bos, ik wens u er succes bij... Dank u wel. Goed hoor, dag. dag. Het aantal faillissementen van bedrijven is in 2010 eh, nog steeds erg hoog... blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen er ruim 6.000 bedrijven failliet. En dat is 10% minder dan in 2009. Maar nog altijd wel een van de hoogste aantallen faillissementen ooit. Vooral bouw en horeca zijn hard getroffen. Daar gingen meer bedrijven over de kop dan het jaar ervoor. Terwijl het in andere sectoren vorig jaar juist wat beter ging dan in 2009. Sport. Nederlands voetbalelftal. Morgenavond een vriendschappelijke Interland tegen Oostenrijk. De aanvoerder van Oranje Markt van Bommel... verkaste eind januari overkoop van Bayern München naar AC Milan. En verslaggever Bert Maaldrink vroeg hem... of dat vertrek iets te maken had met de clubleiding. Nee, helemaal niet. Met de club heb ik een fantastische verstandhouding. Met Roemeningen, Heunissen. Maar ik, ik heb ook geen zin om daarop terug te kijken. Ik, speel ja, maar even wel. ik speel, ja, maar ik speel bij AC Milan. En ik moet antwoord geven op jouw vragen. Ja, en dan vraag ik van... Hoe was het met Van Gaal bijvoorbeeld? Uh, heeft dat een rol gespeeld? Nee, nogmaals, ik speel nu bij Asiomlaan. Ik heb geen zin om daarop terug te kijken. Ik heb daar op meerdere malen antwoord op gegeven. En ik heb geen zin om daar weer antwoord op te geven. En, uh, en ik trap helemaal niet na naar Van Gaal. We hebben gewoon heel goed gewerkt. De afgelopen uh, jaren uh, ook heel veel succes gehad. Maar goed, op een gegeven moment uh, scheiden de wegen. En dan moet je ook uh, als een grote kiel afscheid nemen. En, uh, en er ook niet meer op terugkomen. Is dat meteen ook heel anders bij een nieuwe club? Ja, natuurlijk is het anders bij een nieuwe club. Het is een andere taal. Ze spelen andere spelers. Dat is een overbodige vraag, denk ik. Nou, niet helemaal, want uh, we volgen de rode kaart meteen. Ja, maar ik... Uh, dat kan te maken hebben met als denk, je in een ander team terechtkomt. Ik denk uh, dat jij het ook gezien hebt, anders stel je die vraag niet. Dus uh, het is eigenlijk een onnodige vraag. Maar je hebt wel gelijk dat ik moet winnen aan het Italia Italiaanse spel. Dat is heel anders dan het Duitse spel en het Nederlandse spel. Nou goed, dat heeft het wel mee te maken. Maar als je de overtredingen gezien hebt, dan is die eerste een gele kaart. Uh, en de tweede is, uh, is niet veel. Dat vonden de mensen bij de club ook. En achteraf gaven de mensen hem ook wel gelijk. Maar goed, daar heb je niks aan. Je hebt weer een rode kaart gekregen en dan gaat de la weer open. <laughs> Onze la. Ja. ja de baal je van. Hè? Daarom zijn we ook Nederlanders. Ja, dat is een ander volk, hè? Ja, maar daarom. Uh, dat is ook wel uh, leuk. Maar wel tweede van de wereld. Ja, we hadden eerst moeten zijn. Ja, soms moeten vragen gesteld worden, ook die op het eerste oog onnodig lijken. Uh, Mark van Bommen was dat en Bert Maaldrenk stelde de vragen. De Oostenrijkse spits Roman Walder doet overigens niet mee aan de oefenwedstrijd. Hij is geblesseerd. Eerder hangte Mark Janko van FC Twente al af. Wielrenner Ricardo Rico van de Nederlandse formatie start niet in de ronde van de Middellandse Zee. Hij is gisteren met hoge koorts en uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Vanmiddag mag hij weer naar huis. Wat er nou aan de hand is, is niet duidelijk. Maar volgende week keert hij wel weer terug in het peloton. 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten. Het conflict met Iran over de dood van Zahra Bahrami loopt verder op. Iran heeft Nederland beschuldigd van steun aan terroristen... en zegt dat Nederland een mensenrechtenzaak maakt van een drugsproces. Surinaamse president Boutersen heeft 25 februari uitgeroepen... tot Nationale Feestdag. Dat is de dag waarop hij 31 jaar geleden een staatsgreep pleegde. En voorzitter Kees Corvine stapt op bij de VARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is. als er de komende tijd gepraat wordt over een fusie tussen VARA en BNN. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCAV en lunch. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten.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 En CRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. TV Jo is een internet-tv-station van twee 14-jarige jongens uit Nibikswoud. Ze zijn genomineerd voor de Gouden Apenstaat als een prijs voor jeugdige mediamakers. En straks een kijkje achter de schermen van TV Jo. In het Mediaforum, journalist Kees Gaatman en columnist en rechtse denker Bart-Jan Spruit. En het gaat onder meer over de eerste dag van het Wildersproces. Die werd in de talkshows nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Met de advocaten Spong en Moskovits, Peter Erdevries, een oud rechter en de hele tafel van Pauw en Witteman. Ze mochten allemaal hun zegje doen en het waren vooral veel meningen, weinig echte analyse. Het is ook wel een belangrijke zaak. Als u nu zegt dat het allemaal niks voorstelt, dan gaan we nee, naar huis. Nee, op. nee, nee, nee, nee, dat zeg ik ook weer niet. Oud rechter. Wilders bedreigt de rechtspraak. Maar daar kun je over twisten. Dan is het natuurlijk toch heel raar dat hij zich in de in mijn ogen als een klein kind opstelt. En straks in de Nationale Nieuwsquiz, Olivier Gores uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch. We met het media nieuws. u hebt het gehoord, de Fara die uh, heeft uh, geen voorzitter meer. Kees Kofinus, is per direct teruggetreden. Uh, de FARA wil daar verder geen toelichting op geven, we hebben ze natuurlijk gebeld. Um, Kofinus heeft wel in een persverklaring gezegd dat er een ander type bestuurder nodig is... om de gesprekken over samenwerking tussen de Fara en BNN te leiden. De omroep laat het dus bij een persbericht. Aan de telefoon wel Lucas Goes, algemeen directeur van BNN. Goedemiddag. Dag Jurgen. Wat is uw eerste reactie? Ja, verrassend. We hebben Kees eigenlijk nog maar kort leren kennen het laatste jaar. Als uh, constructieve gesprekspartner. En uh, vanmorgen werd uh, ook ik overvallen door het bericht dat hij uh, uh, het voor nu voor gezien had. Ja, wat, wat zegt dat over jullie gesprekken? Want die waren volop gaande. Ja, klopt. Wat mij betreft gaan we die ook uh, met dezelfde intentie doorzetten, uh, onderzoekend, verkennend van aard, met, uh, kunnen we een gezamenlijke toekomst hebben. Zoals we ook voor ogen houden dat je misschien ook nog wel een keer een standalone positie moet, moet onderzoeken, maar die gesprekken waren goed. In mijn uh, uh, ogen gaan we daar ook vrolijk mee door. Uh, mm -hmm. Kees heeft genoeg uh, kundige collega's om dat op te pakken. Ik wou zeggen, het ligt niet nu ineens op zijn gat het hele, het hele plan. Nee, en, en zo zit Kees zelf ook in elkaar. Dat is een onafhankelijk denker. Die had ook ideeën over de toekomst van de publieke omroep. En wat dat betreft uh, heb ik veel vertrouwen in die gesprekken. Nogmaals, het is geen zekerheid. Er wordt gesproken over fusie. We zijn dat onderzoeken. En we hebben ook nog onze eigen ten loonpositie die we onder voordang brengen zijn. Ja. Maar ik zal wel een mis aan de tafel, onafhankelijk denker. Ja, ja uh, misschien te onafhankelijk of zo. Want uh, hij zegt zelf dat er misschien een ander type bestuurder nodig is om die gesprekken, uh, laten we zeggen, in goede banen te leiden. Wat zou hij daarmee nou ja. kunnen bedoelen? Die vraag moet je echt hem zelf stellen. U merkt er geen stroevigheid of uh, onkunde of, of dat soort dingen aan, aan, nee, aan tafel? Nee, onafhankelijk, denk Een oorsprong jurist, daar hou ik van. Daar kan, kan ik echt geen zinnig woord over zeggen. Dat nee. moet je echt bij hem zijn. Nee. U had ook niet het idee dat hij uh, ja, met mail in de mond moest praten? Dat hij daar wel echt met alle, alle, alles... Uh... Nee, onze, onze gesprekken werden gekenmerkt uh, open, uh, constructief, uh, vol met humor, goede ideeën. En uh, dat, was, dat verklaarde ook onze spirit en onze energie. Ja. En uh, daar, daar reed hij net zoveel mee als wij uh, aan onze kant van BNN en zijn collega's. Ja. Want hij had natuurlijk niet een enorme geschiedenis in de omroep. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat hij in een wereld komt. Zeker ook in dat soort onderhandelingen ja, waar, waar hij niet uh, dagelijks mee te maken had gehad in het verleden. Ja, maar je hoeft niet in omroep gezeten te hebben om geen goed idee te hebben over wat de toekomst van de publiek omroep kan zijn. Ee, daar daar, daar mankeer je dat niet aan. Nee. Het is misschien wel een pre- als je daaruit voortkomt. Maar dan heb je genoeg collega's die je daarin kunnen helpen. En, en, en zo oogden we het ook en zo voelden we het ook bij de VARA. En u had ook de volle overtuiging dat hij ook helemaal ervoor ging. Hij wilde die samen, de samenwerking echt, of het, dat samengaan, echt zien gebeuren. Nou dat, maar hij heeft ook voor ogen gehad dat de VARA misschien een zelfstandige toekomst zou moeten hebben in het publieke plie bestel, zoals BNN. Zijn eigen persoonlijke toekomst voor, voor ogen moet blijven houden zonder de VARA. En hij had ook voor beide opties, nogmaals zoals wij dat ook hebben. Ja, ja. Nou ja, u moet afwachten wie er dan straks aan de overkant van de tafel zit. We praten door met de collega's. Ja. Dank voor de snelle reactie. Lucas Goes van BNN. De Britse minister van Buitenlandse Zaken wil opheldering van Rusland... waarom Moskou-correspondent Luke Harding het land niet meer in mag. Harding werkt voor The Guardian en is volgens de krant de toegang tot het land geweigerd... vanwege de berichtgeving over de Wikileaks-documenten die over Rusland gaan. Daarin wordt Rusland omschreven als maffiastaat. De hoofdredacteur van The Guardian vindt het verontrustend... dat de Russische autoriteiten journalisten uitzetten die hen niet bevallen. Harding is de eerste Britse journalist die sinds het einde van de Koude Oorlog... Uh, Rusland moet verlaten. Alle ophef rond het RTL 7-programma over de worstelende lilyputters... heeft niet geleid tot hoge kijkcijfers. 19.000 mensen stemden gisteravond om 11 uur af op Midget Flight. De Belangenvereniging van Kleine Mensen vindt het Amerikaanse programma... mensen onterend, wat RTL in het AD dan weer onzin noemt. Volgens de zender wordt juist geprobeerd... de kleine mens in een positief daglicht te stellen. Wel een kijkcijferrecord voor de Super Bowl, de 45ste editie, die zondag werd uitgezonden, is het best bekeken tv-programma ooit in de Amerikaanse geschiedenis, meldt zender Fox. Gemiddeld keken 111 miljoen mensen. Bijna 163 miljoen kijkers hebben een stukje van de voetbalwedstrijd gezien. Vanaf het begin werd de spanning er al in gebracht, zelfs bij de tos. The Pittsburgh Steelers try to win de stad the city of Pittsburgh for a seventh time. Look who the coin toss. What oh, man is Sanders getting the coin toss. <laughs> Over cijfertjes gesproken, in januari werd bij uitzending gemist... een recordaantal van 21,6 miljoen streams gestart. Dat is een groei van 25 ten opzichte van januari vorig jaar. En het hoogste aantal sinds de start van de metingen. En die dateren van 2006. Het kijken via internet record wordt veroorzaakt door boerzoekvrouw: 3,5 miljoen starts, inclusief extra materiaal. En wie is de mol? Ondanks ontkenningen door de publieke omroep blijft poont volhouden... dat de omroep 11% allochtone gasten met een deskundige mening moet hebben. Nog even luisteren hoe Dominique Wees hier het omstreden item gisteravond aankondigde. Ja, er is al veel om te doen geweest. Onze nieuwe rubriek De Neger Omdat Het Moet. Velen die dachten aan een grap, maar het is bittere realiteit. Nu wij publieke omroep zijn, moeten wij 11% Surinamers, Marokkanen, Antillianen en Turken aan het woord laten. Dus gaat u er maar weer lekker voor zitten. Dit is De Neger Omdat Het Moet. Volgens woordvoerder Erik Kroes legt de NPO helemaal geen kwotum op aan Pound. Nee, wij dwingen niks af en uh, wij leggen niks op. We hebben uh, ons geconformeerd als publieke omroep uh, dat we representatief willen zijn voor de gehele samenleving. Pound heeft vervolgens zelf zijn handtekening gezet onder de afspraak om ook in hun programma's representatief te zijn. Nou, als je dan vervolgens kijkt wat is representatief, uh, dan hanteert het CBS het percentage van 11% van niet-westers allochtonen. Bovendien weet Poont al een half jaar dat deze richtlijn er is en heeft WC hoogstwaarschijnlijk daar zelf zijn handtekening onder gezet. Meester Frank Visser rijdt inmiddels al 15 jaar door het land om burenruzie en kleine problemen op te lossen in De Rijdende Rechter. Vanavond is bij de NCV de jubileumuitzending te zien. Maar hoe lang kan je nog doorgaan met problemen als een losse stoeptegel en een iets te hoge boom in de tuin van de buren? Marlo Wens, goedemiddag. Goedemiddag. Al negen jaar eindredacteur van het programma. Gefeliciteerd ja. allereerst met, met het ja, dank jubileum. Je wel. Maar dat is toch niet niks, 15 jaar. Um, is er veel veranderd in die 15 jaar... als je kijkt naar de problemen die jullie behandelen? Nou, dat valt op zich wel mee. Want het zijn inderdaad, wat je zegt, vaak natuurlijk burenruzies. Een communicatieprobleem uh, uh, ligt aan te grondslag... Dus dat blijft wel, maar je ziet wel um, uh, dat bijvoorbeeld steeds vaker zaken tegen gemeentes naar voren komen. En in het begin was het dan altijd lastig om een wethouder of, uh, sorry, een, wethouder of een burgemeester te krijgen. Maar die komen steeds makkelijker eigenlijk naar uh, de rijdende rechter toe, omdat die ook wel zien van ja, wacht even, um, we kunnen hier een uitspraak krijgen en dan is het probleem misschien opgelost. Niet ja. altijd in hun voordeel, maar dan is het tenminste een uitkomst. Ja. En uh, je ziet ook steeds vaker, dat vind ik dan wel heel grappig, uh, zaken met dieren. Uh, uh, kreupelen paarden, uh, honden met uh, problematische heupen en dat blijkt dan vaak uh, hè, na aankoop uh, pas. En uh, ja, waar ligt dan de schuld? Ja. Ja dat, dat blijkbaar, uh, ik heb zelf niet heel veel met dieren, maar uh, is dat toch wel, uh, het voor heel veel problemen. Ja. En dus voor mensen zijn dan zo gehecht aan aan zo'n beest. En die, en die willen dan toch een, ge, een gelijkhalen, genoegdoening hebben. En die, die, Frank Frank die, vallen... moet, die, die Frank Visser moet ook maar overal verstand van hebben. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Want de, dat Heeft is toch echt. Ook, hoor. Heeft ja, nee, ook. nee, absoluut. <laughs> uh, hij laat het elke keer weer zien. Uh, maar, maar nog even, uh, want, want dat is natuurlijk toch wel de kracht van het programma. Juist die huistuin en keukenprobleem moet niet te, te veel juridisch geneuzel worden, zeg maar, met zo'n gemeente natuurlijk. Ja, kijk, dat is maar net wat je, wat je eh, als kijker in het programma wil zien. Hè? Kijk, voor ons is toch altijd wel belangrijk, en voor de meeste vissers zeker ook, dat daar een interessante juridische zaak achter zit. Kijk, jij zei net de stoeptegel. Um, um, dat is misschien wel heel erg klein, maar uh, uh, daar moet wel een goed juridisch verhaal achter zitten. Wie is er dan verantwoordelijk voor die stoeptegel die verkeerd ligt? Nee. Uh, kijk, en, en, en zo kijken wij naar een zaak. En dan is het een keer een boom, en dan is het, uh, is het een keer het recht van overpad. En de bijkomende feit is natuurlijk... kijk, is het juridisch interessant? Wat zit erachter? Uh, maar vooral, wat is nou het probleem tussen die mensen? Waarom nee. communiceren ze niet? Waarom praten ze niet even bij een bak koffie over... Die overhangende takken. Waarom gaat dat niet? En dat ja, dat, dat blijft wel, uh, nou, dat blijft toch wel fascinerend denk ik. Ja, nou, jullie hebben ook wel een trend gezet, denk ik, want er zijn allerlei programma's die er heel erg op lijken. Ja. Bonje, bonje ja. met de buren, heb je dan bijvoorbeeld. Het verschil is mm -hmm. natuurlijk dat de uh, meester Frank Visser echt een uitspraak doet. Ja, ja um, minder een uitspraak is ja, dat. Ja. Kijk aan, aan en, te en en um, het is ook nog zo, dat je hoort steeds meer over verhuwing in de maatschappij. Merken jullie dat ook bij de voorbereidingen? Nou, op zich valt het wel mee. Kijk, Meester Visser heeft natuurlijk enorme, is natuurlijk een enorme autoriteit. Dus uh, mensen, uh, hij nodigt ze wel uit om hun, hè, hun verhaal te doen, bij de partijen. En dat kan er soms wel aan toe gaan. Maar um, uh, richting Meester Visser blijft het toch over het algemeen altijd heel erg uh, beschaafd. Kijk, hier merk ik wel dat mensen een beetje, um, ja, uh, snel op hun tentjes zijn getrapt. Hè? Ik bedoel, als er een boom in de weg staat en daardoor hebben ze minder zonlicht. dan. Willen ze gewoon zonlicht. Ik ja. heb recht op zonlicht. Ja. Uh, dus mensen gaan wel veel sneller zeggen van ja, dit zijn mijn rechten en ik wil het gewoon zo hebben. In plaats van dat ze denken van ja, misschien zit het wel zo, maar ach, als ik nou mijn stoel twee meter op schuif, dan, dan kan ja. ik ook in de zon zitten. Ja. Ja. En daar is dus Frank ja. Visser dan weer voor, de meester Frank Visser, die, die dan de uitspraak doet. Zo, doet hij al 15 ja. jaar vanavond om half elf dus de jubileum uitzending ja. Ja. op Nederland 1 te zien. Dank ja. voor de uitleg Malou. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Doeg. Uh, op je veertiende al een eigen tv-station. Welk kind wil dat niet, zou je bijna zeggen. Jorrit en Boyd uit die hebben hun eigen tv-jo op internet. Ze maken al twee jaar uitzendingen voor en door jongeren. En vanmiddag is de uittrekking van de Gouden Apenstaat. Dat is een prijs voor jeugdige mediamakers. En tv-jo is ook genomineerd. Verslaggever Ingrid Koning ging bij de jonge tv-makers langs. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. En jij bent? Stel. Oh, Hoi, Dag, Ingrid Koning. Hoi, Johan je bent de vader? Ja, klopt. En volgens mij heb ik met je zoon een afspraak. Klopt ook, ja. En zijn vriend waarmee jij JoTV uh, heeft, is er ook. En hebben ze de huiskamer uh, al geconfiskeerd of zitten ze nog op zolder? Nou, ze zitten nu in de huiskamer met, uh, met hun laptops op schoot. Dus en waar moet u dan zitten? Uh, nou, wij zitten overal en uh, geven hun de ruimte. Dus het is het dan niet zo dat u naar zolder moet? Nee, nog niet. Nou, ik ben benieuwd. Hey, hey. Hallo. Hi. Dag. Hi. Jongens, komen. Hallo. Hallo. kom op. Hallo. Judith. Hoi. Hoi. Hi. Jongens, kom op. Nou, ik heb begrepen dat eigenlijk de echte studio boven is... maar dat jullie hier ook uh, veel werken. Uh, vertel me eens, wat zijn jullie hier nu aan het doen? Uh, we zijn mailtjes aan het beantwoorden... en de website een beetje bij het, aan het uh, bijhouden. En kan je ons uitleggen wat jullie precies maken? We maken uh, online televisie en een magazine. En wat voor een online televisie? Uh, gemaakt voor en door jongeren vanuit heel Nederland. En we bestaan uh, sinds 25 januari twee jaar... En daar zijn jullie onlangs genomineerd. Waar zijn jullie nou precies voor genomineerd? Voor de Gouden Apelstaart. Dat is de prijs voor de beste website gemaakt voor en door jongeren of kinderen. En die wordt 8 februari uitgereikt. Spannend. Jazeker. We zijn heel benieuwd. Ik zie ook dat jullie nu bezig zijn met allerlei voorbereidingen voor de show van vanavond. Uh, dan moeten we met z'n allen naar boven. Ja, dan uh, moeten we straks naar de studio. En waar gaat de show van vanavond over? Uh, vandaag zenden we allerlei leuke filmpjes uit die, uh, die we tegengekomen zijn op internet. Nou, ik zou zeggen, laptops inpakken en uh, verdieping naar boven? Ja, zeker. Aan de slag. Oh, ja. Oké, okay, volgens mij uh, gaat de camera over een paar seconden lopen. En het is live, dus ik kan er ook niet doorheen praten. Uh, nee, het is handiger van niet. Hallo, leuk dat jullie kijken naar Weekend we hebben vandaag natuurlijk weer allerlei leuke dingen in deze uitzending. Wat gaan we doen allemaal, Boyd? Waar halen jullie nu de tijd vandaan om dit allemaal te doen? Want jullie moeten naar school. Ik neem aan dat jullie sporten. Nee, wij sporten niet. We zijn niet zo sportief. TVO is eigenlijk een sport voor ons. Dus jullie zijn dan type nerd of dat niet? Nee, dat niet. Wij zijn creatief, geen nerd. Ja! Maar dit kost ongelooflijk veel tijd. Hoeveel uur per dag zijn jullie hier wel niet meer bezig? Het verschilt wel erg. Als we uitzending hebben, wat langer. En als we geen uitzending hebben, natuurlijk wat korter. Maar uh, drie, vier uur per dag haal je zo? Misschien wel meer. En leid je school er niet onder? Nee, school die helpt heel goed mee. Ik doe op school ook dingen die met TVO te maken hebben. En wat zou het voor jullie betekenen als jullie nou die gouden apenstaart zouden winnen? Ja, dat is natuurlijk wel een echte, een soort beloning voor al het werk wat je gedaan hebt gedaan. Want dan ben je de beste kinderwebsite of jongerenwebsite van Nederland. En dat willen wij natuurlijk zijn, want we willen dat iedereen naar TVO kijkt. En stel jullie winnen dan opent dat wellicht ook weer nieuwe deuren. Zou dat ook fijn zijn? Ja, van mij mogen de deuren op het Mediapark opengaan... zodat we ook uh, op de echte televisie te zien zijn. Jullie willen echt een jongerenprogramma maken? Ja, dat zou wel heel leuk zijn. In de schatkist zitten allerlei opdrachten en uh, ook filmpjes. En dan trekken wij elke uh, zaterdag in het weekend straks een opdracht uit. Bijvoorbeeld uh, raken met je tong je neus aan of eten pannenkoek met pindakaas of uh, filmpje, filmpjes uit ons archief. Jullie zitten allebei op het vmbo derde jaar. De filmpjes zien er gewoon echt professioneel uit. Ik kan niet anders zeggen. Hoe hebben jullie dat geleerd? Uit onszelf geleerd. We hebben het onszelf geleerd, want niemand heeft ons er ooit mee geholpen. Ja, we hebben alles gewoon uitgeprobeerd en uh, kijken hoe het lukte. En ook de website zelf gebouwd? Ja, dat uh, heb ik ook helemaal uit on mezelf uh, ontdekt allemaal. En natuurlijk wordt er ook geholpen door andere crewleden met tekst te maken en uh, afbeeldingen. Ja, want ik praat nu met jullie tweeën, maar jullie zijn met z'n dertienen. Ja, we zijn met z'n dertien jaar uit heel Nederland. En uh, overal in Nederland hebben we wel een crewlid zitten. En als er een, uh, een grote nieuwsgebeurtenis is gebeurd... dan kunnen we daar iemand naartoe sturen. Hé hey jongens, willen jullie wat drinken? Uh, ja, graag. Ja hoor. Naast me staat ook de moeder nu van Jorrit. En ook uh, een soort van cateringdame. <laughs> Alles ben ik voor ze. <laughs> en hoe vindt u dat uw zoon dit tv-station heeft opgericht? Ja, ik vind het erg leuk zoals ze er nu mee bezig zijn. In het begin heb je zoiets van... ja. Houdt het stand? Blijft het wat samen? Maar ja, de jongens die kunnen het gewoon zo goed met elkaar vinden. En wat vindt u van zijn kamer? Want ik zie hier nou geen bed meer. Er liggen overal spullen. Nou, daar vallen nog wel eens wat mopperende woorden over. Maar op de een of andere manier gaat het gewoon niet lukken. Met al zijn snoeren, draden, microfoons, uh, mengpanelen, ja... Hij wil eigenlijk wel de zolder erbij hebben, had hij gezegd. Of de muur tussen onze slaapkamer weg. Dan had hij wat meer ruimte. Nou, dat dacht ik toch nog niet. Jammer? Ja, ik uh, dacht, dan heb ik een grotere kamer en een studio. Ja. Dit was het weer voor vandaag. Kijk gewoon de volgende keer weer hier naar Weekend Start. Ingrid Koning bij de makers van TV Yo dus te zien via de site www.tvjo.nl. En vanmiddag om half vier, dan weten ze of ze de Gouden Apenstaat hebben gewonnen. Zometeen ons Mediaforum, nu eerst door Altmeters. Radio 1, het NOS-journaal. Iran heeft Nederland beschuldigd van steun aan terroristen. Nederland zou terreurgroepen steunen die verantwoordelijk zijn voor 12.000 moorden. Gedoeld wordt op de Volksmoedjahidine, een gewelddadige verzetsbeweging waarvan leden als vluchtelingen in West-Europa leven. Opmerkingen volgen na de Nederlandse kritiek op de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bagrami. De Egyptische president Mubarak heeft een werkgroep benoemd die voorstellen moet doen voor veranderingen in de grondwet. En ook komt er een werkgroep die de invoering van andere hervormingen in goede banen moet leiden. Op deze manier probeert de Egyptische regering de oppositie de wind uit de zeilen te nemen. De studentenorganisaties LSVB en ISO zijn niet blij... met de manier waarop staatssecretaris Zijlstra... de kwaliteit van het hoger onderwijs wil verbeteren. Ze zijn tegen de aangekondigde strengere selectie... van universiteiten en hogescholen... omdat daardoor de keuzevrijheid van studenten wordt ingeperkt. De staatssecretaris volgt het advies van de commissie Veerman. En Kees Corvines stopt per direct als voorzitter van de VARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is... als er in de komende tijd gepraat wordt over een fusie... tussen de VARA en BNN. Corvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een aantal dagen met uh, onstuimig weer... mogen we vandaag genieten van een rustige en ook zonnige dag. In een groot deel van het land schijnt de zon ook uh, volop. Behalve dan in het noordoosten... want daar komt op dit moment nog wat meer bewolking voor. Actueel ligt de temperatuur rond de graad of 6 à 7. De rest van de middag blijft het vrij zonnig, al komen er in het binnenland wel wat stapelwolken voor. Het wordt gemiddeld zo'n 8 graden, misschien in zuid limburg een graad of 10. En er staat daarbij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond dan klaart het breed op, de wind gaat ook liggen en de nacht verloopt helder en koud. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. Het wordt wat nevelig en lokaal kan er ook een enkele mistbank ontstaan vannacht. Nou, morgen woensdag begint de dag wat nevelig, lokaal dus en enkele mistbank. Maar in de loop van de ochtend wordt het geleidelijk aan steeds zonniger. Smiddags raakt het dan wel wat meer bewolkt. En dat komt door de toename van sluierbewolking. Maar het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt morgen rond 7 graden. Vanaf donderdag dan neemt de kans op regen toe. Tot in het weekend blijft het dan wisselvallig met maxima rond 8 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Bart-Jan Spruit, columnist van uh, onder meer Elsevier... en Kees Gaatman, freelance journalist, voormalig hoofdredacteur van VPRO Radio. Welkom allebei. Uh, Goedemiddag. Laten we even over, over waar we het net over hadden, de rijdende Rechten. Dat is toch zo'n programma wat uh, iedereen wel kent. Het bestaat nu 15 jaar. Uh, Kees, waarom eigenlijk al zo lang? Het gaat al 15 jaar mee. Ja, ik, ik ben verslaafd aan het programma, dus, uh, <laughs> eh, omdat het zo'n perfecte inkijk geeft in, in Nederland op zijn smalst. Over, over mensen die volstrekt verbitterd zijn... en al zes jaar niet meer met hun buren praten... omdat de schutting drie centimeter te hoog is... of omdat er één tak van een boom niet is afgezaagd. En uh, het is leedvermaakt natuurlijk, maar ik, ik, vind dat, ik vind dat heerlijk om naar te kijken. En het zegt ook iets over de staat van dit land, denk ik. Je, je leert Nederland op zijn smalst ook een beetje kennen. Ja. Op die manier. Ja. Je had vroeger altijd buren hè, met verantwoordelijkheid. Ja, daar soort... moest, ik, moest moet ik heel erg aan denken. Dat vond ik ook een prachtig programma. Hoe mensen in, in, in uh, uh, dit land elkaar toch nog voorkomen het leven zuur kunnen maken. <laughs> om, om... Ja, het kanaliseert waarschijnlijk een heleboel leed en emotie. Ja. En daar, vandaar die blijvende populariteit. Want dat blijft natuurlijk allemaal een rol spelen. Boeien, ja. Kijkt u veel? Zoals ook mensen naar voetbalwedstrijden blijven gaan. Hè? Dat is uh, ja. eigenlijk dezelfde behoefte, denk ik. Zit u altijd voor de buis? Op, uh... Nee, ik, ik kijk er nooit naar. Soms zie ik een, een flart, omdat het dan vlak voor Paul en Wittemans uh, is. Geloof ik, hè? <lacht> ja, ja, hè? Ja, ja, het is vlak ja. voor Paul en Wittemans. Half uh, half half half maar, half. maar nee, ik ben, ik ben niet zoals u uh, daaraan verslaafd. Nee. Ja, ja. Nou, vanavond heeft hij zijn jubileumuitzending. meester Frank Visser. De onrust in het Midden-Oosten is wat uit het nieuwsbeeld verdwenen, Kees Schaapman. Vorige week nog in Noord-Irak. Ja, ja. Hoe werd het daar gereageerd op alles wat daar in Egypte nou, gebeurde? Je merkte heel opvallend, want Noord-Irak, Koerdistan, noem ik het maar even, dat is toch een wat ander gebied, niet Arabisch, maar... maar het zinderde daardoor, het gaf een, gaf een spanning wat er in Egypte gebeurde. Er, er gebeurde niet echt wat, maar voorbeeld geef, ik zat een avond met mensen in een restaurant... Journalisten, ...en die zeiden, we moeten naar een ander restaurant... ...want daar komt een demonstratie toe in het andere restaurant... ...waar je we weer een telefoontje, we moeten naar een ander restaurant... ...dus we hebben geloof ik in vier restaurants van voor voren naar tussen naar hoofd en nagerecht gezeten... ...en er kwam geen demonstratie, maar die, die zindering van er gaat iets gebeuren... ...er komt een, een eind aan corruptie, er komt een eind aan het soort uh, uh, regering... ...wat we in deze contraille altijd gehad hebben, dat voelde je heel sterk... Ja. Je was daar in, in Halabja, uh, uh, waar je ook als verslaggever bent geweest... naar die giframp uh, daar. Ja, ja. En als een held ontvanger, begreep ja. ik. Ja, gifmisdaad, vind ik het. De, de, de, ja. de, de, de, uh, Saddam Hussein heeft in de tijd daar, de, de, de, gifgas gegooid... vijfduizend mensen in één dag dood. En er gaan nog voortdurend mensen dood. En de Verenigde Staten hebben al toen alles aan gedaan om een directe veroordeling van Saddam Hussein, toen nog een bondgenoot, te voorkomen. En het was heel gek heel ontroerend om daar terug te zijn. Want ik werd ontvangen. Uh, uh, zoals ik denk dat hier Canadezen in Arnhem ontvangen oh, worden. of ik een soort oorlog. Maar dat is omdat uh, jullie die zaken op de kaart hebben gezet en je daar... Uh, omdat omdat uh, de mensen daar... Iedereen heeft daar geleden, zichtbaar. Je ziet het aan de mensen, de littekens. De, maar ook iedereen heeft hun vader, moeder, allebei kinderen verloren... Uh, uh, de nageschiedenis is ook vreselijk geweest, volstrekt veronachtzaam door de wereld. Er zijn 45.000 mensen naar Iran gevlucht, teruggekomen zonder enige begeleiding van UNHCR, van de uh, VN-vluchtelingenorganisatie. Die zijn nooit in Galapia terechtgekomen, maar in concentratiekampen en over het land verspreid zijn er nog eens heel veel omgekomen. En nu leeft die stad weer. En dat, het was ontroerend, want ik reed de stad binnen en het eerste wat ik zag was lachende schoolkinderen die naar school gingen. De vorige keer dat ik er was, was het eerste wat ik zag... was een hele groep dode schoolkinderen. Meneer Spuit, is dat het mooiste wat een journalist kan overkomen? Dat je iets doet voor de bevolking die dat ook nog herinnert... en, en je dus als geld binnenhaalt? Nou ja, kijk, het lijkt me geweldig als je zeg maar... Uh, vanuit de primaire journalistieke aandrift natuurlijk... ergens verslag van doet. Maar wanneer je daardoor een bepaalde misstand ook weten agenderen dat het een politiek punt wordt... en dat je echt ook door jouw verslaggeving iets kunt betekenen... voor de bevolking die erdoor getroffen is. Dat maar het, had, inderdaad... maar het heeft ook iets chenants als je opeens Tins. zelf een, een. Ik werd er door lokale televisiestations en. Ra, ik, ik bedoel, het heeft ook iets chenants. Je, ja. je, je, je verliest je rol eigenlijk. Ja. Ja. Dat dus ja. is een beetje de opmerking ook op die. die, ja. ja. die Hans-Jaap Melis maakte vanuit Egypte. Hè, toen, het de hele, toen het de hele tijd ging over die journalisten die belaagd werden. Dat hij zei van ja, wacht even, we moeten wel weten waarom we hier eigenlijk zijn. Uh, het probleem hier is natuurlijk wat er aan de hand is. En daar moeten we vooral de focus uh, op leggen. Niet, niet op ons. We doen hier maar ons werk gewoon. Ja, dat, dat, dat risico was natuurlijk wel groot. Ja, dat, dat je, het is natuurlijk een beroepsgroep die ook graag een beetje met zichzelf bezig is. En dat daardoor door, zo, door dat soort incidenten de neiging ontstaat... om uh, de nadruk te leggen op de moeilijke situatie van de journalisten, van de journalisten daar. Terwijl het natuurlijk veel belangrijker is wat er op dat plein gebeurt. En wat mij betreft ook vooral, uh, wat, wat jij net zei... over die, die, die zinderende sfeer in die cafés in Kurdistan... Uh, ja, wat gebeurde? Ik vind het ontzettend spannend. Uh, ja. die, die, die roep om democratie, hè? wat eigenlijk ook het, aan de basis gelegen heeft... van het beleid van Bush. Hè? Want dat was niet alleen iets westers, dat was universeel. Dat blijkt nu. Bush heeft zich vergist, om het even zacht uit te drukken... door dat neoconservatieve optimisme van... als je nou maar het regime verwijdert, dan ja. komt er vanzelf democratie. Komt het allemaal goed? Nu, nu hebben ze er iets van geleerd, hè? Zo van dat als je Mubarak verwijdert wil nog niet zeggen dat democratie tot vrijheid leidt. Er kan ook weer iets heel ergs voor in de plaats komen. En je ziet, dat vind ik het spannende en fascinerende van de ontwikkelingen deze dagen... dat ze proberen achter de schermen heel, heel gefaseerd... Uh, ervoor te zorgen dat wat hierna komt... Ja. Dat het ook iets goeds is en dat, dat, het, dat het in dat, goede banen ja, wordt dat geleid. Dat het, he? want, want ik vind er ook iets dubbels. Ik wil het, het allereerst nog even zeggen dat ik me ook kan voorstellen journalisten een worden. Want als ze verdwijnen, het zijn ja, ja, ja. ook de laatste die verdwijnen, journalisten. De laatste die in Vietnam op de helikopter ja. ja. ja. En het. Uh, uh, het andere, er zit ook iets dubbels in. We hebben al gehad. Ik gehad. Ja. Als democratie is dat de, de meerderheid... Hè, eh, Vies, eh, ja, al die aanslagen. Ja, dan ja. vinden we het niet zo leuk meer. Dus we vinden het ook een beetje ja. beangstigend. Ja, dat is, de, de, de, dat is, dat is de, de, het boter wat het Westen natuurlijk ook nou nou op ja, het hoofd heeft. Het is, is ja. natuurlijk dat je hieruit leert dat democratie ja. meer is... dan alleen maar de meerderheid plus ja. de helft. Het is een, het is een, ja. een beetje uh, uit het directe nieuwsbeeld te we delen... hoewel we blijven het volgen. Trouwens nu uh, bovenop 101 staat Mubarak benoemd grondwetcommissie. Dus wat ik net zei, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar het ging hier vandaag en gisteren ook vooral over het proces Wilders... Eigenlijk het tweede proces, uh, Wilders. Uh, Bart-Jan Spruit, uh, denkt u dat het, dat het nu net zoveel aandacht krijgt als de eerste keer? Ja, ik, ik, ik denk... De vorige keer was het natuurlijk wel heel spectaculair. Hè, met die wraking van de rechtbank. De manier waarop Moscovits en Wilders die rechtbank tegemoet traden. Hè, heel brutaal. En zonder enige vorm van eerbied of onderdanigheid. Dat was tamelijk nieuw en ongekend. Ja. Huh? Um, ja, dat spelletje kun je niet nog eens spelen, denk ik. Uh, ik heb, gisteren heb ik het gevolgd. En ik heb ook die speech van Wilders aangehoord. Die vijf minuten over dat woestijn geloof, ja. dat tot de achterlijkheid. Ik, ja, het, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat blijft boeien. Dat, dat, dat mensen niet gaan geeuwen. Uh, als je dat weer hoort. Uh, is, maar maar het, het, het, het is en blijft natuurlijk toch... Een heel belangrijk proces. Ik, ik, ik, ik, ik, ik vind echt dat het hier gaat over de vraag... Ja. of zo'n politicus uh, kan zijn kritiek op een religie kan blijven uitoefenen... of dat hij daarbij een grens heeft overschreden... en ja. in plaats van het bekritiseren van een religie... is overgaan tot het beledigen ja. dus, van een zwakke groep mensen. U, u vindt ook wel dat het proces afgemaakt moet worden... en dat ja. er ook echt een uitspraak komt? Ja, nee, dat, het Want, lijkt me echt... Uh, ik denk dat, dat, dat, dat je daarom. Dat het een maatschappelijke behoefte is bijna dat hier op dit ja. punt duidelijkheid komt. Dat je zeg maar heel ver kunt gaan in het bekritiseren van een geloof, in een religiekritiek. Dat je, dat je een grens overschrijdt op het moment dat je het niet meer hebt over de islam of ja. over de Koran of over Mohammed of noem maar op. Maar wanneer je zeg maar individuele ja. moslims ja. Uh, ja. Uh, zodanig toespreekt dat ze zich. Met de en reden beledigd voelen. De, de eerste keer dat dat proces was, toen. Nou ja, er is een heel rapport zelfs over die rechters verschenen, die, die eigenlijk niet, niet goed uh, klaar ja, waren. Voor, vond ik, dat vond ik eigenlijk. Wat vond je van deze het rechter? Het vond interessante. Ja, nou, ik denk dat ze deze zorgvuldig hebben uitgekozen. Maar ik vond, ik vond bij het vorige proces eigenlijk het, het meest intrigerende. Dat. Eh, die rechters blijkbaar, blijkbaar uh, uh, uh, uh, uh, nog weinig ervaring buiten de raadskamer ja. hebben... om het zo maar eens te zeggen. Ja, hè, dat die overvallen worden. En ik vind het eigenlijk geen excuus. Vroeger is het ook wel eens voor het Openbaar Ministerie aangewend... dat mensen onder zo'n ontzettende druk van de publiciteit werken. En dan denk ik, om een cliché te gebruiken... If you can't stand the heat, don't ja. go into the kitchen. Hè. De, de, de, het hoort bij dat vak. En, en dat dat nu... Uh, in dat rapport van, over die vorige zaak, als er een van de oorzaken uh, wordt aangehaald, vind ik eigenlijk. Uh, ja. uh, uh, daar mag wel wat Zij, Er zijn wel wat restricties voor journalisten dus ook. Dat, dat niet de hele zaal mag meer gefilmd worden. En, uh, en, en ik geloof dat NWS NOS be beperkt en dingen mag laten zien. Dus dat, dat is dan wel veranderd in vergelijking met de vorige keer. Maar... Maar als je die foto's in de kranten ziet, dan, dan zie je toch heel die zaal? Ja. Ja. Ja. Je herkent mensen, je ziet precies wie daar zitten. Ja. Ja. Ja. Nog even naar iets anders, want dat, dat proces Wilders werd gisteren ook weer geduid door mannen. Ook hier trouwens weer aan tafel. Ja, uh, ja, ja dat is niet anders. Uh, daar is wel wat over te doen. Ik uh, kunt geen vrouwen vinden. Ja, is, in, veel, in veel series het is het een zien schande. we... ik sta <laughs> meteen op en verdwijnen. <laughs> <Nee>, er komen <laughs> ook wel vrouwen hier af en toe voorbij hoor. Uh, in veel series zien we vrouwen in een traditionele rol, zegt een onderzoekster van de Radboud Universiteit. Uh, en ook in actualiteitsrubrieken zien we weinig vrouwen. Maar dat is ook wel terecht, zegt tenminste Clary Polak. Uh, zei ze dit weekend, volgens haar zijn er te weinig aansprekende vrouwen en zitten er daarom meestal mannen aan tafel. Hmm. Wij bijvoorbeeld ook Buitenhof. We zijn geen sociale werkplaats, Bartjan Spruit. Ik vond het van on een ontnuchterende eerlijkheid. Zo van, nou ja, jongens, de situatie is zo, er zijn weinig vrouwen die je, uh, die je kunt vragen om iets verstandigs te zeggen. En we zijn geen sociale werkplaats. Dus vragen we ze Vrouwen zijn eigenlijk net rechtse mannen. <laughs> Daar heb je er ook te weinig van in de media. Je, je kan bijna geen stap doen ja. zonder iemand te beledigen. Want ja. ik zag op de site van, van de NVJ Villa Media, waar die uitspraak van Claire Poulak werd aangehaald, dat meteen weer iemand van. Een sociale werkplaats reageerde en zei dat de uitspraak beledigend ja. voor de sociale werkplaatsen was. Ja, maar Kees Schaapman, is het ook jouw ervaring? Nee, nou, kijk, ik vind twee verschillende dingen. Dat, dat ja, tegenwoordig wordt, wordt, wordt alles onderzocht hè? De, uh, uh, en dat leidt meteen tot, tot publiciteit altijd. Je hoeft maar een persberichtje te maken dat je onderzocht hebt dat mensen die koken vaker in de keuken staan dan mensen die niet koken. <lacht> uh, uh, of je haalt dan de publiciteit. Dat in series, in soaps. Een vrij traditioneel beeld van onze samenleving werd gegeven. Ja, uh, haal je de koekoek. Ja, <laughs> ja. Daar zijn ze voor, bij wijze van spreken. Ja, omdat, zijn ze voor dat, bedacht, ja. Daar zijn ze voor bedacht. Dat vind ik wat anders dan, dan de vraag. Um, inderdaad, dat we hier met drie mannen zitten. Op zichzelf. De, denk je, eh, als alles gebalanceerd is, dan, dan, dan, dan eh, hoef je het niet eens meer te vragen. En dan zie je over de hele linie dat dat 50-50 is. En, maar het heeft ook, dat tellen heeft ook wat engs, vind ik altijd. Het, hmm. het, het, het uh, gebeurt uh, met of er wel genoeg allochtonen in het programma ja. zitten. Het gebeurt ja, de, de quota en, die komen gelijk om de hoek ook over vrouwen, ja. over allochtonen. Bent u niet voor, denk ik? Nee. Alles wat goed is, uh, komt wel een keer. Volgens mij. Maar het gaat en, langzaam. Dat het gaat, la mij. gaat langzaam. En ik, en, en ik vind het vergelijkbaar... inderdaad met de roep om... Hè, uh, ik, zat, ik zat nog in de, in de auto hier naartoe... Daar dan hoor je Felix Meurders. Een uur lang. Dat is natuurlijk een soort jeugdicoon. Maar ik denk, ja... die een mooie stem en een fantastische journalist... hoe die zo'n uur lang zo'n programma doet. En er is natuurlijk veel kritiek geweest... op dat dat allemaal weer terug... Felix Meurders, Clary Polak... Al die, die, die linkse mensen in de media. Maar ja, als je nu ziet wat WNL... ervan gebakken heeft... Dan zeg je, nou, er is gewoon een gebrek aan talent op rechts. U, u vindt maar dat niet goed, wat zij doen? Nee, ja, ik, ik vind het eh, inhoudelijk kwalitatief tot nu toe erg tegenvallen. En dan, ja. moet je, dan moet je niet zeuren over die linkse media. Dan moet je zorgen dat je zelf beter ja. wordt. Ook naar, je... ook naar ja. de verfrissing daarbij bij WNL. Een rol wisselen, ja, want, een laten we even rolwisselen. Want ja. dan, dan denk ik ook, het, het is natuurlijk ook geen sinecure om een nieuw programma op te zetten. Nee. En een nieuwe nee. mee. Wibo van der Linden herinnert, maar ik zou het eens terug moeten zien hoe dat was, het ja, actuar. Ja, dat nou was nou toch ja, wel heel, heel statig, denk ik, als je dat nu Maar In die tijd uh... was dat een kwalitatief uh, uh, uh, nou. uh, goed programma. Ja, ja. Maar Barja want ik zei ik vind ik het, ik het toch ben al, begin... ik ben... allemaal en ik vind de, de onderwerpskeuze, ja, dat kan ook wel wat scherper, ja. denk ik. Dus, dus dan moet je, dan moet je niet, niet moppen op de, dat die media zo links mm. zijn. Dan moet je gewoon zelf zorgen dat je beter wordt en dat je dat je het overvleugeld bij wijze van spreken. Ja. En dat moeten vrouwen dan ook doen. Dan moeten die gaan zitten, kijk eens met een lijstje, want we zijn nog niet zo ah, goed ja. vertegenwoordigd. Dan moet je gewoon zorgen dat, je goeie, dat er goede vrouwen zijn voor Buitenhof. En liefst ook af en toe is een rechtse vrouw. Ja, dat is helemaal niet <laughs> Goed. Uh, uh, jullie bedankt voor de bijdrage in dit ja. mediaforum. Het waren weer mannen vandaag, maar uh, mm. wel met een mening. En daar houden we van. Er uh, is weer een man binnengekomen. <laughs> ja, we ja. ja, zien ja. ja. Veel succes. Ja. Bartja Spruit <laughs> uh, en uh, Kees Schaapman waren dat. Dit is Radio 1 Lunch. Ja, en die man die binnenkwam, dat is de man die mee gaat doen aan de Nationale Nieuwsquiz. Olivier Gores uit Almere. Nee, is het Olivier of Olivier? Ja, Olivier. Olivier. Ja. Uh, 29 jaar, uh, uit Almere zei ik al. Uh, wat doe je voor de kost? Uh, ik ben uh, met, duur worden, met meerdere dure woorden nieuw business development manager bij een marketingbureau. En dat houdt in dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van uh, nieuwe marketingconcepten. Kijk aan. Ja. Wat is het laatste nieuwe marketingconcept waar wij helemaal van achterover slaan dat je hebt bedacht? Um, ik denk dat we dan gaan naar een uh, ja, online uh, community platform wat ik uh, op stapel heb staan. Oké, okay, maar daar kan dat... ik niet te veel over zeggen. Met een soort hyves is dat dan of zo? Of? Nee, nee, nee, nee. Het is echt uh, het is voor een groot merk die dat zelf voor zichzelf en hun klanten neer willen zetten. Ja, oké, okay. en die gaan op die manier uh, ja. proberen het contact met de achterban uh, goed onderhouden. onderhouden. Ja. Nou, dan gaan we dat afwachten wat dat wordt. We eerst maar eens kijken hoe we dat in de nieuwsquiz gaan doen. 16 punten gisteren neergezet, dus daar moet je in ieder geval overheen om de week weer naar te worden. Uh, dat doen we door eerst bijvoorbeeld de nieuwsfactor te bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Etentje. Het omstreden avondmaal. Liever het diner. Noemt u dat het diner? Ik noem het diner. Volgens mij staat het titel van een boek. Hoe dan ook wil hij de rechter Tom Schalken horen, die tijdens een etentje... Diner Stond wij op tafel? Een getuige zou hebben beïnvloed. Ja. zijn Ten aanzien van het horen van nog meer deskundigen... Vanaf nu noem ik het een diner. Dat heeft heel weinig zin. Ja, gisteren begon voor de zoveelste keer het proces tegen Geert Wilders... die verdacht wordt van groepsbelediging aanzetten tot haat en discriminatie. Hier is vraag 1. In welke stad is dit proces? Amsterdam. Dat is goed. Volgens de advocaat van Wilders, Bram Moscovic... hoort dit proces eigenlijk in Den Haag thuis... omdat Wilders volgens hem wordt vervolgd omdat hij kamerlid is. Vraag 2. Een nieuw team van rechters gaat zich over de zaak buigen. Hun voorzitter had gisteren meteen de smaak te pakken... toen Moscovic sprak van een etentje. Verbeterde hij hem. Het was een diner... Want er stond wijn op tafel. Hoe heet deze nieuwe voorzitter van de rechtbank? Van Oosten. Marcel van Oosten is goed. De vorige rechtbank was door Moskowits gevraagd... omdat rechter Schalken bij een etentje... een diner, moeten we dus nu zeggen... Uh, met een van de getuigen had gesproken. Vraag 3. Wilders sprak gisteren voor het eerst zelf ook tijdens het proces. Hij waarschuwde voor wat hij noemt de kwaadaardige ideologie van de islam. Overal in Europa gaan de lichten uit, zei hij. Daarmee verwees hij naar een speech van een Britse oud-premier. Wie is dat? Ik denk Churchill. Dat is een gok, hè? Ja. Maar dat is goed gegokt. Churchill zei dat op 16 oktober 1938 tijdens een radiotoespraak Ook hij had het over de vrijheid van meningsuiting. We gaan naar vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, dan neem uh, je de deur al open en dan zie je al de van het publiek. En dan, uh, ja, als je dan avondwedstrijd speelde, wat op een gegeven moment zeker ik speelde. En ook mijn allereerste keer hier was volgens mij een wedstrijd om half acht: uh, avondwedstrijd. Dus Richard Krajcek. Dat was een beetje moeilijk te verstaan omdat ja. hij uh, van de microfoon wegsprak. Maar je hebt hem goed uh, ontcijferd. Dat was inderdaad Richard Krajcek, De toernooi-directeur van het ABN AMRO Tennis Toernooi. Vraag 5. Krajcek kennen we ook van de Krajcek Foundation. Twee Nederlandse ex-profs maakten gisteren gezamenlijk hun eenmalige comeback. Om hier geld voor op te halen. Wie zijn dat? Haruis en Elting. Het befaamde dubbel uh, Jacco Elting, Paul Haarhuis. Dat is inderdaad goed. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt hints over een term uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Als je het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Eén dag per jaar kun je met mij op reis. Drie. Mijn maker is de hoofdgast van het bal. Boekenweekgeschenk. Kijk aan. Uh, de andere... Um... Cryptische omschrijving was: Ik werd geschreven door onder andere Harry, AFTH en Hella. En de laatste, dit jaar, verschijn ik voor het eerst ook als e-book. Inderdaad, het is het Boekenweekgeschenk. Je kan er altijd één keer per jaar mee reizen met de trein. Dat heeft volgens mij met sponsorovereenkomsten te maken. Volgens mij werd heel goed gedaan. Factor <Klacht> 8 zie ik hier. Um, daarmee spelen we dan zometeen deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Gisteren begon dat nieuwe proces tegen Geert Wilders met een regiezitting. Wilders advocaat Moscovici pleitte er meteen voor om de zaak te stoppen. En zo niet, dan moet die maar helemaal opnieuw worden gedaan, zegt Moscovici. Moet die zaak inderdaad helemaal opnieuw? Want er zitten nou eenmaal nieuwe rechters. Of moet er zo snel mogelijk een eind komen aan deze zaak? De stelling dus, waar u op u kunt reageren straks na half twee. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Bent u daarmee eens of oneens sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800-1101. U hoeft niet te wachten tot half twee trouwens, als u dat mocht denken. Kan nu al gebeld worden, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stan.nl en twitteren naar atstan.nl. Dan zijn we terug bij Olivier Goris uit Almere. 29 jaar, scoorde net factor 8... Nou, bij twee vragen ben je al over de kandidaat van gisteren heen. Dat moet toch lukken, lijkt me. Maar er komen nog een paar van de week voorbij, dus zo hoog mogelijk maar eindigen, lijkt me. Dus zoveel vragen mogelijk goed beantwoorden. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, ik probeer het zo duidelijk en snel mogelijk te doen. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen, dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar ja. komt-ie. De nationale nieuwsbeest. Hoe heet de minister die de Nederlandse ambassadeur in Iran heeft teruggeroepen voor overleg? Um... Rosenthal. Dat is goed. Met welk land heeft Thailand een conflict over de ingang van een tempel? Cambodja. Dat is goed. In welke stad werd gisteren een universiteitsgebouw bezet? Amsterdam. Is goed. Wie heeft gezegd dat hij binnenkort Robert en Brink gaat opbellen over het overnemen van weekendmiljonairs? Jeroen van der Boom. Hij heeft, geloof ik, al gebeld. Is goed. Uit welk land is een visserschip de wateren van Zuid-Korea binnengedreven? Noord-Korea. Dat is goed. Welke online nieuwsvoorziening is voor een miljoen bedrag gekocht de door AOL? Dat is goed. Hoe heet de Belg die gisteren de eerste echte etappe van de Ronde van Qatar won? Tom Boon. Is goed. Een politica uit welk land heeft opgeroepen tot een seksstop tot welk er een nieuwe je? regering is? België, zei hij. Is goed. In welke Zuid-Amerikaanse uh, stad heeft een grote brand 14 pakhuizen deels in de as gelegd? Rio de Janeiro. Goed. CDA, D66 en welke andere partij vinden dat alleenstaande te veel belasting moeten betalen? PVV. Nee, dus de SGP. De politieke tak van welke Europese afscheidingsbeweging heeft gisteren voor het eerst geweld afgezworen? ETA. Is goed. De winnaar van de Amerikaanse editie van welke talentenjacht krijgt een platencontractewaarde van 5 miljoen dollar? Idols. Nee, X-Factor. In een TBS-kliniek in welke Nederlandse stad is kinderporno gevonden? Utrecht. Is goed. De Verenigde Staten willen welk land schrappen van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen? Pas. Soudaan. Bij welke hogescholen is grootschalige tentamenvrouwen aan het leven In Holland. Vonden? Dat is goed. Over welke Russische oliemagnaat gaat de film die in Berlijn is gestolen? Chorokowski. Is goed. Welke voormalig bondscoach maakt morgen zijn debuut als oranje-analist bij SBS6? Marco van Basten. En die gaat er ook nog eventjes bij. Uh, hoeveel denk je? Een stuk of 12, 13. Hopelijk misschien één meer. Het zijn er 14 maal acht. Ja, maar acht. Dan zit je op. Een ultimate high score. <laughs> ja, voor jou nog niet. Ik heb laatst iemand gehoord die had ook een bizar hoge score. Ja, nee, ik bedoel, als je echt, echt met de grote mannen mee moet je 156 of zo, geloof ik. Maar is, is het is tot nu de grootste. Ik had echt geluk met de factor, vond ik. Want ik vond de factor gisteren bijvoorbeeld heel moeilijk. Ja, ah, kijk aan. Ja, dus we hebben je een beetje gemat, zeg je eigenlijk. Nee, nee dat zeg ik nee. niet. <laughs> nee. 112 is het geworden. Nee, dat is echt knap hoor. Ik bedoel, uh, dat is uh, bovengemiddeld op zijn minst. Ja. En we moeten nog maar zien of daar nog mensen overheen komen deze week. Um, dus die heb je alvast in de pocket. 112. Um, we gaan kijken of dat lukt. Dan bel ik je vrijdag. Want dan mag ik je ook die 300 euro overhandigen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Je krijgt nu van ons mee twee katen voor beeld en geluid. We doen daarbij um, een mok van dit programma. En een lunchradio. Kan je het nieuws nog beter volgen? Leuk. En bedankt. Ja, bedankt. Goeie ja. reis terug naar Almere. En succes met al die uh, marketingstrategieën. Bedankt. Straks om kwart over één melden wij we ons weer. Dan uh, gaat het over uh, de ja, nut en noodzaak eigenlijk van het uh, vertalen van politieke uh, programma's... voor uh, mensen die uh, zwakzinnig zijn. U weet dat de, de PVV heeft dat gedaan in Noord-Brabant. Die heeft uh, de verkiezingsfolder vertaald. En we hebben straks een deskundige over of dat nou nut heeft of niet. Is dat goed? En zouden alle partijen dat misschien moeten doen. Daarover gaan we direct spreken. Nu zometeen eerst het NOS Journaal.